12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het journaal. Een groepje PvdA-leden probeert steun te werven... voor de kandidatuur van vicepremier Asscher... voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Ze zien in de minister een partijleider die de PvdA weer zelfvertrouwen... een verhaal en een agenda kan geven. Ze schrijven dat hij als minister van Sociale Zaken en vicepremier... heeft laten zien dat je zelfs in moeilijke tijden... en in een ongemakkelijk kabinet het verschil kunt maken... Asscher zegt dat initiatief te waarderen, half oktober beslist hij of hij zich kandidaat stelt. Belgische opsporingsdiensten hebben in Molenbeek 57 mogelijk staatsgevaarlijke mensen geïdentificeerd. Het zijn vooral teruggekeerde Syrië-strijders en geradicaliseerde inwoners die op het punt zouden staan om te vertrekken, zei minister Jan Bon van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op de Belgische radio. De mogelijk staatsgevaarlijke mensen worden nauwgezet in de gaten gehouden door de Belgische politie en veiligheidsdiensten. Het is beter voor Turkije als de noodtoestand met drie maanden wordt verlengd, zegt president Erdogan. Volgens hem heeft het land meer tijd nodig om de dreiging die uitgaat van terreurgroepen de kop in te drukken. De noodtoestand werd in juli afgekondigd na de mislukte staatsgreep. Tienduizenden mensen zijn ontslagen of opgepakt. De Turkse regering zegt dat de islamitische geestelijke gulen het brein is achter de koepoging. Ontgroeningen bij Groningse studentenverenigingen moeten stoppen, vinden de Rijksuniversiteit Groningen, de gemeente en de Hanse Hogeschool. Ze vinden de recente gebeurtenissen bij de vereniging Vindicat onacceptabel. Die kwam in het nieuws omdat tijdens een ontgroening iemand zo hard op zijn hoofd was geslagen dat hij met hersenschade in het ziekenhuis belandde. Vindicat werkt mee aan de cultuurverandering zodat studenten een normale introductie krijgen. Het weer bewolkt en soms regen. Er staat een stevige Zuidwestenwind. Aan zeekracht 7. Het wordt 17 tot 22 graden. Ook morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS, short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen.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 Eet zeer smakelijk. Mijn naam is Cheryl Duiven. Ik ben er vandaag in plaats van de maandag. Toen heeft mijn collega Rut Jansen het voor me waargenomen. Vandaag ga ik dat weer voor u verzorgen. Dit is ZM Lunst. Met natuurlijk rond de klok van half 1 het regionale nieuws. Verzorgd door Dolly en Pierik. Maar door mij voorgelezen dit keer, want Dolly heeft vandaag speciale activiteiten. Zij eh, is op dit moment eh, de hoofdrolspeler van Jesus Christ Superstar aan het ontmoeten. Ik ben even ontschoten hoe die man heet, maar ik ga ik u straks vertellen hoor, dat google ik wel even voor u. In elk geval heeft Dolly dus voor mij uh, het nieuws verzameld. En dat ga ik zo rond de klok van half 1 aan u uh, voorlezen. En ik ga het om half 2 nog een keer herhalen. En natuurlijk ook het weer. Het is ook belangrijk om te weten van... Uh, moet ik mijn paraplu nou meenemen of kan ik zo lekker droog uh, naar buiten? Nou, ik kan wel droog naar buiten, maar of u droog blijft, daar gaat het dan eigenlijk om. Ja, ik heb Chenaya Twain voor u gebeld en ik zeg, ben ik het nog? Ja hoor, zegt ze, je bent stil de enige die voor mij, ja, in aanmerking komt, zeg maar. You're still the one. When I first saw you. I saw love. And the first time you touched me. This time, you're still the one I love. Mm, yeah. Looks like we made it, look how far we've come up, baby, we might have took a long Nou ja, Tween was dat met Stildewan. Een heerlijke zangeres. Ja, luisteraars. Uh, wat heeft u voor lunch? Uh, heeft u zo'n zo plastic broodtrommeltje van uw uh, vriendin of vriend meegekregen? Uh, gevuld met uh, ja, twee bruine boterhammen. Want we gaan wel voor gezond natuurlijk. Met, met ham en kaas. En uh, uh, misschien ook wel een uh, pakje van die uh, uh, melk erbij. Of, uh, nou, of, of iets anders. Of, of, of bent u gewoon ergens... Uh, neergestreken in een van de horeca-etablissementen van Zandvoort. En uh, gaat u gewoon een beetje een luxere lunch gebruiken. Nou, samen komen we er wel uit, hoor. We can work it out. Get it wrong, and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out. There's a chance that we might The chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Ja, ik zei het al, samen komen we er wel uit eh, tijdens de lunch. Zandvoort lunch, daar luistert u naar. Mijn naam is Cheryl Dijf. En als je er helemaal niet meer uitkomt, luisteraars, dan bel je je moeder... En dan doe je het samen met je moeder. En dan wil je Mother's Little Help. What a it is, nou, daar weet ik van mee te praten hoor. Ontstoken oog. Geopereerd oor. ICOS. Ik heb alles tegelijk. Nou, leuk. Oh. We can work it out, Beatles. En dan moet je natuurlijk ook de Stones draaien. En dan uh, haal ik uh, moeders kleine hulpje erbij. Mother's Little Helper. Ja. Uh, Wat ga ik ook nog meer doen? Oh ja, natuurlijk. Ik heb de volgende voor u klaarstaan. Don't worry, be happy. Nee, die ga ik niet draaien. Wel don't worry. En dan in de versie van Madcon. Met Ray Dalton. Ja. Wordt het zich helemaal nergens zorgen om te maken vanmiddag? Tomorrow Dat moet je zeker niet doen als Duif de lunch presenteert. Dan moet je je hier nooit zorgen maken. Dan moet je gewoon lekker genieten van je pistoletje... en van je, van je broodje en van je kazantje. En van je glaasje melk, je glaasje jus d'orans. Zandvoortlunst, ZFM-lunst. Uh, we gaan even het hoekje om. Nee, we gaan, nee, gaan niet letterlijk het hoekje om. We gaan gewoon even genieten van de CCR... oftewel de Clearance Clearwater Revival Down on the Corner... And the poor boys are playing, bringing a new girl's happy beat. <laughs> Daar kun kunnen ze zien spelen hoor? Willie and the Poor Boys, New Girls, Happy Beat. Dus die meiden die staan allemaal te zwingen tijdens de lunch. Nou is hartstikke gezellig toch? Hé, hey, rock and roll is nog steeds de king, althans volgens Ilo. Ja, dat begint heel uh, uh, mysterieus eigenlijk. Maar uh, kijk, kijk, het blijft niet lang mysterieus. Zwingen. Orchestra. Ilo met rock and roll is King. Lekkere nummers allemaal, hè? Ja, vind ik wel, hoor. Heb ik speciale allemaal voor u geselecteerd vanmiddag. Mijn... Hoe vindt u dat? Ik heb Zwarte Betty, die heb ik ook nog uitgenodigd. Ja. Oeh. -A -A ram Jam. Nou, Jam had u al op mijn brood. Dan nou ram ik die Jam er nog even in bij u. Smakelijk hoor u Dat met Black Betty. Ja, lekker hoor. Uh, ik zou zeggen, uh, nee, doe nou even rustig aan. Laten we nou even rustig aan doen. Take it easy. wordt er bij geholpen en geassisteerd, zou ik maar zeggen, door de Eagles? En hierna ga ik het nieuws voorlezen, mensen hoor. Beloofd is beloofd. Zeven vrouwen, allemaal tegelijkertijd. Ze is een vriend van mij. Take it easy. Take it easy. Oh, rustig aan één vreemde. Let the sound of your own wheels drive you crazy. Life up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. rustig aan doen. Ik zei toch? Gewoon rustig gaan doen. Relax. Don't do it. If you to go through it, relax. Don't do it. If you want to come... Ja. Yeah. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Charlotte Duif. Ja, luisteraars. Het regionale nieuws voor mij opgesteld door Dolly Tempierik. De politie heeft zondagavond jongsleden en ook in de nacht 24 drankrijders van de weg gehaald. Dat gebeurde tijdens twee alcoholcontroles in Aardehout, zowel als in Overveen. Zes van hen hadden zoveel drank op dat hun rijbewijs onmiddellijk werd ingevorderd. De controles werden gehouden op de Zandvoortenweg in Aardehout en de Zeeweg in Overveen. En veel verkeer kwam van de slotfeest op het strand en dat gebeurde allemaal in Bloemendaal. In totaal moesten maar liefst 594 bestuurders... van auto's, brommers en snorfietsen uh, de blaastest doen. Nou, veel te veel drankrijders, luisteraars. Volgens een, uh, volgens een omstander waren er op een gegeven moment... zoveel bestuurders met alcohol aan de kant gezet... dat er even geen auto's meer uh, konden worden gecontroleerd... omdat alle politiebusjes, ja, vol zaten. De 24 oktober 2016 zal het Rode Kruis afdeling Zandvoort weer starten... met een nieuwe EHBO-opleiding, oftewel eerste hulp bij ongelukken. En dat is nog steeds een hele belangrijke activiteit van het Rode Kruis. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen... als er een ongeluk gebeurt of als er iemand even niet lekker wordt. In de cursus leert u hoe te handelen bij een bloedneus... Dat is maar een eenvoudig les, Maar ook wordt u geleerd hoe u zou moeten handelen bij een hartstilstand. In twaalf avonden, ja u hoort het goed, twaalf avonden wordt u opgeleid... door bevoegde instructeurs en instructrices wellicht. De lessen worden gegeven op de maandagavond. En dat duurt dan van acht uur s'avonds tot tien uur. In het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. De kosten zijn 200 euro voor de hele cursus. Dat is inclusief boeken... Materiaal en ook het examengeld. Nou, mocht u na de cursus besluiten u in te zetten als vrijwilliger van het Rode Kruis, de afdeling Zandvoort, dan krijgt u het bedrag terug. Dus dan heeft u de cursus gewoon voor niets. De meeste zorgverzekeraars, overigens luisteraars, vergoeden een deel van het cursusgeld. U kunt zich aanmelden voor de cursus bij Martine Joustra. En dat moet dan gebeuren bij voorkeur via het e-mailadres van de Martine, en dat is mejoustra.org. Aan elkaar geschreven. Dus M-E-Jouwstra. En Joustra, dat spel je dan weer. Joris, Otto, Utrecht, Simon, Theo, Rudolf, Anton. hotmail.com. M-E-Jouwstra, zonder W. hotmail.com. Wat heb ik nog meer voor Niels? Dus even spieken. Ja, voor de tiende keer dan... Uh... ...wordt er door de uh, pop singers uh, de Korendag in Zandvoort georganiseerd. Op 1 oktober zullen maar liefst 21 koren vanuit het hele land in de protestantse kerk voor u optreden. Grote koren, kleine koren, inspirerende koren, gospelkoren, jeugdkoor en nog veel meer. Bij de speciale opening om uh, half elf smorgens is er voor iedereen gebak. Nou, dan zit u meteen gebakken dus. Heel mooi. En dit keer geen thema, maar alle jaren zullen voorbij komen. Ook vele prominente figuren zullen aanwezig zijn. U kunt uh, daar gratis dan mee op de foto. De beachpopzingers uh, die zullen een dubbel optreden geven. En alle slotnummers van uh, voorgaande jaren zullen weer met veel enthousiasme worden gezongen. De afsluiting die kunt u ongeveer verwachten om eh, kwart voor tien s avonds met het grote koor Vocal Invention. En die komen uit Zaandam. Nou, het zal dus weer een hele sprankelende finale worden. De toegang is overigens gratis. U kunt eh, binnenlopen wanneer u dat wilt. En u mag ook weer naar buiten wanneer u dat wilt. Verder informatie. En ook het programmaboekje is te krijgen of te vinden, moet ik zeggen, op www.ca. Zingenaanzee.nl www.zingenaanzee.nl Nou, afgelopen dinsdagavond was de finale van de opleiding basiscursus Bijenteelt. Cursisten werden schriftelijk examen, werd een schriftelijk examen afgenomen en alle cursisten zijn geslaagd. Gefeliciteerd, mensen. Ja, Haarlem is daarmee eh, 20 NBV. Waar staat dat nou voor, NBV? Nou, in ieder geval, dat is een afkorting. Gediplomeerde Imkers Rijker. 20 gediplomeerde Imkers Rijker. Dus 20 mensen die verstand hebben van hoe ze met bijen moeten omgaan. Nou... Dan heb ik uh, nog het volgende voor u: het examen en de feestelijke uh, pro, uh, diploma uitreiking, uh, die is ook al geweest. Dat was gisteren bij uh, SteoK Stay okay in Haarlem. Gelukkig groeit de belangstelling voor bijen en het bijenhouden uh, gestaag. En desondanks blijft uh, de bij het toch moeilijk hebben. Het wordt veroorzaakt door gif, door ziektes en monocultuur. Ik Wat dat nou precies is, nou, dat weet ik niet, maar monocultuur. Uh, is ook een oorzaak van dat de bijen uh, bedreigd worden. En de groei van het aantal inkers... die buiten, maar zeker ook in de stad bijen houden... is cruciaal voor het in stand houden van de bij. Iedereen kan overigens bijen helpen. Zet bloemetjes in je tuin... bij de bomen en in de perken van je straat. En gebruik vooral geen gif in je tuin. Dat is nog het allerbelangrijkste. Nou, dan mijn laatste itemje. Wat in 2013 begon met een voorstel voor 24 strandbungeloos tussen het Naakt- uh, en het Zuidstrand. Eindigde gisteravond in de gemeenteraad in de keuze om deze vorm van verblijfsrecreatie... voorlopig alleen bij het Noordstrand te realiseren. De omstreden wens was om overal strandbungeloos mogelijk te maken. En dat is daarmee dus van de baan. Nou, dan, heb ik, dan had ik eigenlijk ook nog het weer willen voorlezen. Maar dat zit er dan niet bij. Bij de papieren die ik ontvang van Dolly. Dus dat moet ik eerst nog even voor u opzoeken. Dat houdt u zo nog even van me te goed. Zullen we dat afspreken? Ja, vindt u best wel goed. Hè? Dan gaan we nou weer... Eh, gewoon weer naar een lekker stukje muziek toe. En dat doen we met... Michael Jackson. Don't stop till you get enough. You know, I was... I was wondering, you know... If she could keep on because... The force—it's got a lot of power, and it makes me feel like it. It, it makes me feel like Woo! <laughs> Het nou, weerbericht dan maar even, hè, tussendoor. Uh, vanmiddag trekt het gebied met buiën geregen van noordwest naar zuidoost. In het zuidoosten uh, stijgt de temperatuur naar de 22 graden, lokaal 23 graden. En elders in het land liggen de maximaal zo rond de 20 graden. En daarbij blijft het ook nog stevig doorwaaien, luisteraars. Tegen de avond krijgen we steeds meer plaatsen in de zuidoostelijke helft van het land met buiën geregen te maken land neemt de wind in kracht af, maar aan de zee blijft het flink doorwaaien. De avond verloopt in Limburg het nat, terwijl in andere provincies droge perioden gaan overheersen. Later in de avond kunnen in de kustgebieden enkele buien voorkomen. In de nacht wordt ook aan zee de wind een stuk rustiger, gelukkig maar. Er zijn wolkenvelden en vooral in het uiterste zuidoosten valt af en toe wat regen temperatuur daalt na zo'n 14 graden in Zeeland... tot ongeveer 11 graden in Groningen. Ja, het noorden is altijd wat kouder, hè? zo gaat dat. Nou, dan gaan we naar morgenochtend. Dan trekt de regen geleidelijk uit het Zuidoosten weg. En verder is het overdag het meest droog weer. Maar er komen enkele buien voor. Gedurende de ochtend komt de zon vanuit het zuidwesten steeds meer uh, tevoorschijn. En uh, in het Zuidoosten... Daar is de bewolking eh, helaas wat hardnekkiger. De wind is een stuk rustiger en de temperatuur ligt met een graad of 18. wordt eerst deze maand rond de normale waarde... zoals die zou moeten zijn zo in eind eh, september, begin oktober, zeg maar. In de avond en nacht neemt aan zee de kans op buien toe. Ik heb het nog steeds over morgen. Maar verder zijn er opklaringen. De wind eh, wordt zuidelijk en gaat verder afzwakken koelt na, af naar zo'n graad of 10, 11. En in de kustgebieden... Uh... Nee, het koelt af naar zo'n 10 of 11 graden. Dat is in de kustgebieden. En in het binnenland wordt het zo'n 9 graden. Dus ja, toch een klein verschil met de kust en het binnenland. In het weekend, daar gaat het ons allemaal om natuurlijk... want dan zijn we vrij, of de meeste mensen zijn dan vrij... dan is er vrij veel bewolking met tussendoor af en toe de zon... Er trekken buien over het land en de meeste regen wordt in het noordwesten en in het westen verwacht. De temperatuur komt zaterdagmiddag uit op zo'n 17, 18 graden. En zondag wordt het nauwelijks warmer en dan een graad over 16. Na het weekend zien we de zon weer vaker schijnen en dan valt er niet veel regen meer. Overdag wordt het dan zo'n uh, zo 18 graden, ja toch wat frisser. Toch meer uh, tijd om de jas te pakken en uh, je wat beter en wat warmer te kleden. Ik ben helaas ook geen held wat het weer betreft. En the family of the Year ook niet, hoor. Die zingen erover. Hero... There's a chance to Walk with everyone else While holding down Het een nummer van de Family of the Year. Ja, ik ga u toch een klein beetje laten wennen aan de regen. de komende dagen. Met name de ritme van de regen. Ik ken het allemaal van op de ijs natuurlijk op zijn zolderram. Maar dit is Dan Vogelberg. Rhythm of the Rain. Zachtjes, stik je riepje op mijn riet ritme van de Islamheet. Maar nu werd het gezongen door Dan Vogelberg en dan uh, heet het Rhythm of the Rain. Hoe kan het bestaan, luisteraars? Zullen we dansen samen? Zullen we het doen? Samen met Mr. David Bowie. Let's dance. Zie je van Zandvoort. Zandvoort lunch. Dan Laatste nummertje voor uh, reclame, Niels en reclame. Luister, nee, eerst, eerst het Niels en dan de reclame, die volgorde. Serge Cabret, daar hou ik u aan.